Kamers. Goedenavond. In Oostenrijk is een Nederlander om het leven gekomen door een lawine. Een man van 71 was met twee anderen buiten de piste gaan skiën. Volgens de Oostenrijkse politie brachten ze daarmee een 50 meter brede lawine op gang die ze meesleurden. Deze winter is het lawinegevaar in de Alpen extra groot... doordat er verse sneeuw valt op oude lagen sneeuw die niet stabiel zijn. Luchtvaartmaatschappijen hebben preventief 100 vluchten geannuleerd op Schiphol... vanwege het winterse weer. Het gaat vooral om Europese bestemmingen. Konende nacht en morgenochtend geldt in bijna het hele land code geel vanwege gladheid. En de Oekraïense president Zelensky vindt dat de gesprekken in Geneve over een eind aan de oorlog met Rusland te weinig hebben opgeleverd. Oekraïne en Rusland spraken twee dagen met elkaar onder leiding van de Verenigde Staten. Er is wel afgesproken later verder te praten, maar er is nog geen datum. De Olympische Winterspelen. En Nederland is in het medailleklassement van de Olympische Spelen gestegen naar de vijfde plaats. Op de 500 meter van de short-trackers pakte Melle van het Woud zilver... en het brons ging naar zijn broer Jens van het Woud. Zonder elkaar hadden ze het niet gekund. Letterlijk alles hebben we samen gedaan. Vanaf jongs af aan buiten spelen in het bos in Canada. Samen in de klas toen we naar Nederland kwamen. Uh, samen hier keihard verwerken. Elke dag elkaar uitdagen. En het grootste droom is altijd samen een medaille pakken. Bij de short vrouwen ging het helaas mis in de finale. Van de aflossing na een valpartij grepen ze naast de medailles. En dan het weer van Weerplaza. Het gaat in de loop van de nacht sneeuwen en vriezen. Het kan dus glad worden. Morgenmiddag wordt het droog en breekt de zon door. En het wordt 2 tot 6 graden. Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van flitsmeester met uh, geen files op dit moment. Wel Flitsers. Ze oppassen bij de A32, Meppel richting Heerenveen. Daar staan ze bij 40.2. En de A50, Zwolle richting Apeldoorn bij 229.1. Ja, ik zit alvast de duimen voor je... voor als je zo meespeelt met Knok tegen de Klok. Ik zou zeggen, app Klok in de Q-muziek app... als je je nog wilt aanmelden.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 Q-Music, Lucas en Steve en Love on Hold. Knok. Knok. Tegen de klok. Goedenavond, Laura. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij gaat uh, morgen vlieg jij naar Barcelona? Ja, ja, klopt. Jij gaat je vriend daar opzoeken? Want je vriend zit daar uh, voor, uh, voor school, hè? Ja, voor vijf maanden. Voor vijf maanden? Oké, okay, en hoe ver is ja, hij al in die vijf maanden? Um, net zo'n drie weken. Oh! <laughs> en je dacht nu al, nou, ik kan hem niet missen. Nee, nee, nee, dat snap ik. Dat snap. Maar je gaat er lekker voor vijf dagjes dan heen. Um, ja, hebben jullie al plannen gemaakt wat jullie gaan doen? Ja, we gaan een dagje lekker de stad in. En uh, ja, voor de rest zien we nog wel even. Ja, ja, want hij zit daar voor school. Is dat een stage dan ja. wat hij daar loopt? Ja, het is een project, uh, samenwerkingsproject. Zit oh, hij daar. Ja, oké, okay, ja. okay, leuk. Nou heerlijk dat je, dat je daarheen gaat. Dus jij wilt eigenlijk ja. spelen voor een mooi bedrag om, om daar te spenderen samen? Jan. Ja, voor, me, voor mijn vliegticket. Oh, voor je vliegticket. Ja, oké, okay, dat kan ik ja. me wel voorstellen. Vlie... Hoe laat vlieg je morgen? Ja. Uh, om kwart over vijf. In de, in, de, in de middag, zeg maar dan even? Ja, in de middag. Ja, Oké, okay, ja. okay. okay, nou, ik zou zeggen, Laura, je zit in knok tegen klok. Je hebt een kans om een lekker geldbedrag te scoren voor je vlieg, vliegticket. Moet je het wel een beetje ja. slim spelen? Je hoort namelijk zo'n ja. gelddragen oplopen. Roep stop voordat de klok is afgelopen. Dan weer in het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ja, anders ja. Uh, helemaal niks, helaas. Ja. Uh, mag ik vragen, hoeveel kost jouw vliegticket? Uh, 180 euro. Oké, okay, is dat dan ook waar je minimaal voor gaat? Nou, nah, iets minder word ik ook al heel blij van hoor. Oké, oké. Oké, ben je er klaar voor, Lauda? Ja, zeker. Ga ik je heel veel succes wensen. komt hij aan. Dankjewel. Bye. 79 euro. 92 euro. 123 euro. 160 euro. Stop. Nou, gefeliciteerd, Laura. Dankjewel. 160 euro? Dat is een goede. Ja. Nou, dan heb je ja, te... hey. ja, heb je vliegticket bijna wel uit. Ja. Heel goed, heel goed. Um, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, Ik ben altijd benieuwd wat er dan toch in zat. Hoe ver had ik? Ja, ik ben wel benieuwd. Ja. ja, laten we maar gewoon gelijk even luisteren. 185 euro. Nou, dat heb je ja. heel netjes gedaan. Ja, ja. Heel goed, Laura. Nou, gefeliciteerd met 160 euro. Maak maar naar je over. En dan wens ik je natuurlijk heel veel plezier in Barcelona dankjewel. met je vriend. Echt En gelukkig zijn je vriend dankjewel. dan, hè? Ja, dankjewel. Komt helemaal goed. Doei, doei, Laura. Doei. Goedenavond. avond. Zelfde, zelfde. Ja, dan even wat anders, want er zijn vast modetrends en outfits die jij vroeger aandeed... waarvan je zeker weet dat je het nooit meer aantrekt. Nou, hou je vast, want er is weer een artiest gespot met een fashion item... uit, ja, beetje de zero's de tens. Ik ben benieuwd of jij het mooi vindt. Ik ga het je zo meteen vertellen. Eerst muziek van Davina Michel. Dit is Skyward by Q. Eat, sleep and play. be till the queen will disagree, there's more to her. Teddy Swimstone's Nye and en Gone, Gone, Gone. Ja, soms zie je foto's van jezelf van vroeger. En dan denk je echt: holy moly, wat had ik daar aan? Wat dacht ik? Ja, zo'n vreselijke legging. Die bijvoorbeeld dan echt lijkt op een spijkerbroek. Of een, een lage spijkerbroek waar dan je boxer bovenuit kan. Weet je wel, wat was dat met Bjorn Borges fiets? Of een jasje met enorme schoudervulling. Nou, allemaal trends die ik liever oversla. Of wat dacht je? Van een voetloze panty. Dat is dus een panty die stopt bij je enkels. Nou, ik kan je vertellen, van me lang zal ze leven niet. Zo'n panty, dat is eigenlijk gewoon pesterij. Waar, waarom zou je dat in godsnaam doen? Daar denkt Rihanna dan weer heel anders over. Want als er een haar ligt, dan is dit het fashion item van dit jaar. Nou, ze is er dus al een paar keer mee gesport, gespot. En je weet hoe dat gaat, hè. Als een celebrity met iets komt, dan is het binnen no time... een enorme hype. Nou... Ik ga er niet aan beginnen. Rihanna wel en toevallig gooi haar zo meteen met Umbrella. Now, with the invitation and smash into pieces somebody like you. Sometimes I fear my consciousness. Feels like I'm deep on the water. Oh God, I'm going nowhere. Without you, nothing else matters. You don't understand.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 de Olympische Spelen in Milaan. En nu is er mij iets opgevallen bij de schaatsers. En dat heeft te maken met de achtername. Ja, wat het is, dat ga ik zo vertellen. Ook hoor je deze van Taylor Swift. Nu naar trekpleisten voor flink veel vaatwasvoordeel. Finish vaatwastabletten, Quantum en Ultimate... voor maar 25,99 euro.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 the pyro, you light the The eldest daughter of a nobleman Ophelia lived in fantasy But love was a cold bed Full of scorpions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 Ha yeah. Is that a My blood. De Olympische Winterspelen in Milaan Vanavond werd er weer geschaatst op de Olympische Spelen in Milaan en nou is mij iets opgevallen bij de schaatsers. Ja, er zijn nogal wat, wat mensen met dezelfde achternaam. Ja, ik heb het idee dat het schaatsen echt ook een familiesport is. Want we hebben natuurlijk Joep Wendemars. Dat is de zoon van Erbe Wendemars, oud schaatser. Maar deze winterspelen doen ook de zusjes Xandra en Michelle Velsenboer mee. Vanavond schaatsen nog samen de 3000 meter bij de shorttrack finale. Helaas geen medaille. Maar ook de broertjes Melle en Jens van het Woud doen deze winterspelen mee. Ze kwamen vanavond samen in actie bij de 500 meter shorttrack. Voor Jens een bronsmedaille en Melle pakte zilver. Ja, en daarmee ging hun lang gekoesterde droom in vervulling. De Olympische Winterspelen in Milaan. Het is zo speciaal dat we hier staan nu met twee. Ik bedoel, We wouden vanaf kleinste van. toen ik sport een beetje leuk begon uh, te vinden, wouden we, we samen naar het spelen. En dan uh, hadden we het natuurlijk altijd over gehad van, stel je voor, we zouden samen in de a finale komen op de 500, weet je. Van het Wout, Dubois, Boer, Danjeroen, Van het Wout. Drie keer Nederland, twee keer Canada. Finale. De klokken willen het van de zijkant Ik zat ook in de heatbox klaar te maken voor de A-finale... En ik zag daar zitten, en met twee Canaries en en dan ook nog teun erbij. En ik dacht, van hoe kan dit? Dit is toch gewoon niet normaal. Dan bekijken we zo aan de leiding. Meld van het koud op zilver, je door Brons. Er komt geen gouden medaille. Hoe rijdt nog in de weg? Dit is een keihard duel geweest. We hebben gewoon altijd alles samen gedaan, en behalve naar de wc gaan, Dus... Doe je ook niet? Ja, nee, dus ook niet. Nu, moet nu natuurlijk oppassen. Ja. Maar, ehm... Um, letterlijk alles hebben we samen gedaan. En het grootste droom is altijd samen een medaille pakken. En het maakt niet uit de wat. Dan Ginoe offerde zich op en heeft een bres geslagen. Tenzij het melle van het woud. Nu komt toveren zoals zijn broer dat al twee keer deed. Dat lukt niet. Het was zilver voor een juichende melle van het woud. Brons voor... Yes. En nu dat het op het grootste toernooi gebeurt... waar we letterlijk alleen maar over konden dromen... ja, het is gewoon ongelooflijk. Ja, daarmee staan we nu op totaal 15 medailles. Twee daarvan zijn van Jutta Leerdam. Nu heb ik haar vriendenboekje gevonden van zeven jaar geleden. Ik dacht, daar gaan we zo meteen eens even lekker doorheen bladeren. Eerst Zerbalarsan en Midnight Sun bij Q. When you can still see the light. Can't find me.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 car now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 Mm -hmm. oh, yeah. sometimes in the morning Go back to being someone you never know De slam schrijft Morgan Wallen, Taylor en what I want. De Olympische Spelen zijn volop bezig. Inmiddels hebben we 15 medailles binnengehaald met Nederland. En in twee van die medailles staat de naam Jutta Leerdam gegraveerd. Nu is het zo dat ik haar vriendenboekje heb gevonden van zeven jaar geleden. Ja, nou, er staan echt hele leuke dingen in. Leer haar toch wel beter kennen. Dus ik dacht, die gaan wij eens even doornemen. Leeftijd. Ja, zeven jaar geleden was ze twintig, dus ze is nu uh, 27 jaar oud. Favoriete snack? Het liefst eet ze chocola. Dat eet ze alleen niet zo heel vaak, want ze moet natuurlijk helemaal uberfit blijven. Favoriete sport? Ja, dat kan natuurlijk niet anders dan schaatsen, uh, dat is het ook. Maar vroeger zat ze ook een hele lange tijd op hockey favoriet accessoire. Ja, als je Jutta Leerdam zegt, dan zeg je eigenlijk ook eyeliner. Dat streepje boven de ogen, weet je wel. Nou, die tekent ze eigenlijk altijd al heel asymmetrisch. Euh, sorry, heel symmetrisch. En dat komt omdat ze dit al 13 jaar lang, 13 jaar, 13 jaar lang doet. Dit haat ik het meest. <laughs> Kauw! Ja, het is een enorme Een Beetje gekke combinatie wel. Weet je niet? Schaatsen en kauwkleum zijn. Maar goed. Grootste droom. Ja, dit is een grappige. Want zeven jaar geleden was dit haar antwoord op die vraag. Ik denk het liefst toch wel een duizend meter. Dat is eigenlijk mijn beste afstand nu. En ik vind het echt een hele mooie afstand. Ja. Het zeg maar, net als een sprint en je moet het laatste rondje nog kunnen volhouden. Zeg maar. Dus het is, het is wel spectaculair. Ja, ze wilde het liefst een goud halen op de Olympische Spelen. Nou, dat is nu gelukt met daarbij dus nog een Olympisch record. Favoriete artiest. Ja, haar favoriete artiest, dat is Dua Lipa. Nou, ik dacht speciaal voor Utah. Omdat ze voor Nederland gezorgd heeft voor een zilveren en een gouden medaille op de Olympische Spelen. Doe ik met alle liefde een gunst terug. Dit is Dua Lipa bij Q. Bijna donderdag en hier bij Q starten we de nieuwe dag niet goed, maar lekker fout en dat doen we met een trek uit het foute uur en omdat het bijna donderdag is, dacht ik we gaan voor duo donderdag. Dus drie liedjes van een duo. Allereerst de keuze aan jou, Nick en Simon, pak maar mijn hand. Pak maar mijn niet te veel vragen. Maar ik heb ook party rocking van LMFO. Gebroeders Ko, toeter op mijn waterscooter. Ja, met welk nummer wil je zo de nieuwe dag beginnen? Stemmen doe je met een poll met. De... Zo kan ik helemaal niet concentreren door deze toeter. Stemmen doe je met de poll de Q app en daarvoor geef ik je nou vijf minuten. Go to the start, de Olympische Winterspelen in Milaan. Het moment van de waarheid voor de atleten van Team NL. NL. Ready.